بسم الله <ترجمة> الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ما بعد. ونداخف إن شاء الله د فور وادف الإمام. د فور وادف الإمام لان فورذن فنبدأ مع صلاة الجماعة. متجذر <متصفيق> اس اس اس اس اس اس اس اس اس اس اس de kern van de jama is de imam. Want hij is de vertegenwoordiger van de jama. En in de Maliki Madhab. Uh, is, de, is, de, is het gebed van de imam. En van de Ma'moem is verbonden. Door de samenhang. Grijp je? Uh, Jullie weten wat ma'amom is. Degene die geleid wordt. Toch? Oké, okay. diegene uh, die, die hij komt uh, in de feed, de laat, de en hij komt en hij sluit bij de Iman aan. Uh, Na de rokoer, sluit hij pas aan. Uh, Wat hij gezien als mm -hmm. een yeah. Ja. Wat zegt Amsaïd? De laatste rak'a, sluit hij aan. Voor nadrukken. Hij is geen ma'moem. Oké. Dus de ma'moem is diegene die, die minimaal een rak'a heeft gezet met de imam. Voor of Voordat uh, de imam in het had het rak'a, hij raakt like met zijn handen zijn, uh, hij is in een positie dat hij met, uh, met zijn handen zijn knie zou kunnen aanraken voordat de imam opstaat van de rocker. Dan is hij Me'amu. Oké, okay, de imam is vertegenwoordiger van de Me'amu. En deze imam, uh, wij moeten zijn voorwaarden, zijn criteria kennen, zodat we weten is ons gebed geldig of niet. Want... Soms als het gebed van de imam ongeldig is, is van de ma'amum ook ongeldig. Omdat ik zoals, eh, zoals ik net zei, het is verbonden. Niet altijd. Oké, okay, hij zegt, imam Shehzili, hij zegt, -imamati uh, de, de criteria van de imam, om imam te kunnen zijn, is negen. De eerste criteria is, uh, tahara. En eigenlijk, Tahara is niet alleen een criteria voor de imam, maar ook voor de ma'moom, zoals ze zeiden. Maar de hier heeft hij alleen de nadruk opgelegd. Uh, dus de imam, om imam te kunnen zijn, en dan bedoel ik ermee dat zijn uh, imamschap uh, geldig is, is dat hij in staat is van Tahara. Ja, dus hij, dat hij niet in staat van Haddad is. Maar dit is niet uh, altijd zo. Want Tahara heeft meestal te maken met podra uh, en, en, uh, en uh, stita. Of uh, adminiciënt. Dat betekent, maar dit geldt niet voor de imam. Als de imam bijvoorbeeld. Hij, hij bidt, maar hij is vergeten dat hij geen hodo heeft. Na het gebed komt hij erachter dat hij geen hudu had tijdens het gebed. Uh, normaal als je alleen bidt en je, je komt erachter dat je geen hudu ha, uh, had, dan is je gebed ongeldig. Van de imam is ook ongeldig. Ja, hij moet opnieuw bidden. Maar van de ma'moom is nog steeds geldig. En dit is uh, de hadith, uh, de asar van uh, Omar ibn al-Khattab. Hij uh, ging bidden as -imam. en toen ik klaar was met bidden, zag hij bij zijn onderzoek dat, uh, dat hij daar sperma had. Ja, dus dat betekent dat hij, er was onreinheid daar. Maar hij wist het niet, hij kwam pas later achter. En toen heeft hij het gewassen. En heeft hij opnieuw gebeden. En hij heeft niet zijn. Hij heeft niet de. Degene die achter hem hebben gebeden. Verteld van jullie moeten opnieuw bidden. Dus dat duidt erop. Dat als de imam vergeet. Dat hij geen woord heeft. Geen houdouw had. En hij bidt als imam. Dan is uh, gebed, het gebed van de ma'moem. ...is geldig, maar van de imam zelf is ongeldig. Uit deze astar wordt ook de bewijs gehaald van dat uh, sperma onrein is. Waarom? Want uh, als, het, uh, als het niet onrein was, dan hoefde hij zich niet bezig te houden met het wassen van reinheid om zo te bidden. Want dan moet hij gelijk bidden, hij moet niet nog iets anders gaan doen. Maar als de imam, als de imam, hij, hij, uh, hij, gaat, hij gaat, bewust zonder waduk bidden. Bewust gaat hij bidden zonder waduk. Van tevoren weet hij van ik heb geen waduk, ik ga ermee bidden. Zijn gebed is ongeldig en van de ma'amum ook. En uh, <coughs> deze reden is door, uh, is door twee Twee factoren die het ongeldig hebben gemaakt. Eén is dat hij geen, uh, dat hij niet in staat van Tahara is. En tweede is dat hij een Faisic is. Want uh, dat betekent iemand die uh, sunnah sunna, mu'akadda van het gebed. Ongeldig, uh, nee, onbewust, nee, uh, sorry. Uh, bewust achterwege laat, ja, boeit hem niet. Hij, zijn gebed is ongeldig. En het is niet geldig om achter hem te bidden. Dit wordt gezien als visk. Of het nou zin is, of voorwaarde, of vad van het gebed. En dit is één ervan. van. En dat gaan we ook later behandelen bij uh, de criteria dat je geen feitje mag zijn om als iemand te leiden. Zoals imam Ulish heeft gezegd. Dus iemand die bewust, hij, hij bidt. Zonder Wodo. Hij begint het gebed zonder houdo. Zijn gebed is ongeldig en die van de ma'amum. En diegene die in het gebed bewust zijn houdo verbreekt. Zijn gebed is ongeldig en die van de ma'amum ook. Dus bewust verbreekt hij zijn gebed. En diegene die onbewust zijn houdo zijn verbreekt in het gebed... Maar hij, hij doet nog een daad van het gebed, bewust, wetende van ik heb geen roodoo. Ja, Hij is in Rokor, wat doet hij? Gaat hij nog eens dikker doen. Ja? Hij, hij, hij gaat naar Rokor en hij verbreekt zijn huddo, per ongeluk, onbewust. En dan gaat hij nog verder. Hij staat niet gelijk op, of hij stopt niet zijn gebed. Nee, hij gaat nog verder. Hij doet nog een, nog een daad van het gebed. Dan is zijn gebed ongeldig en die van de Mom ook. En ook diegene die uh, in het gebed komt, die erachter van: Ik heb geen wodo, ik had geen wodo, ik ben begonnen zonder wodo. En hij gaat nog een daad doen van het gebed. Zijn gebeds ongeldig en die van de, uh, de Mum ook. Dit geldt voor Tahara. Oké, de tweede criteria is. Uh, dat de imam zelf geen ma'moem is. En dit geldt eigenlijk voor de ma'moem. Dit geldt niet voor de imam. Want de imam gaat nooit denken van ik ben ma'moem. Of uh, de ma'amom gaat denken ik ben imam. Uh, hoe is dit voor te stellen? Dus dat jij... Je komt de moskee binnen. En je ziet een, uh, een persoon bidden. En jij denkt... En uh, die moskee is niet, heeft geen imam ratib. Ra ja, hij heeft geen imam, Marathi. Geen vaste imam. Ik kom naar binnen en hij gaat aansluiten om met hem van het gebed te bidden. Achteraf zegt hij tegen jou, ik was mijn moem. Ga je? Hij zegt, ik was mijn moem. Ik heb achter de personen gebeden. En zij, toen ze klaar waren, zijn ze weggegaan. En ik was bezig met het afmaken van mijn gebed. En toen ben jij gaan aansluiten bij mij. Dus ik was geen imam. Ik was ma'moem. Dan is jouw gebed ongeldig, want jij hebt een ma'moem als imam genomen. En dat gaat niet. Een persoon kan niet een ma'moem zijn, een imam. Dan is jouw gebed ongeldig. Niet van de persoon die ma'moem was. Maar diegene die achteraf hem als imam heeft genomen. Oké, okay. een persoon die, hij komt, hij wordt aansluit bij de imam, maar hij redt de vierde rak'a niet, hij mist, de laatste rak'a hij mist hij, hij komt euh, na het staan van de, na de van de imam, dan is hij geen ma'moem. en dan komt de vriend, hij ziet dat hij te laat was, en die imam is geen ratib, van dat moskee, hij heeft geen vast imam, en hij sluit bij hem aan. Dan is het geldig. Want uh, bij wie je hebt afslut, Ook al heeft hij sujud en teshoud gedaan met de imam. Maar hij was geen Ma'moem. Hij krijgt niet oordeel van ma'amun. Hij krijgt oordeel van ma'amun En dan kun je hem als imam nemen. Begrijpen jullie deze vraagstuk? Maar de intensie van die persoon dan niet meer. Ja, ook okay, al, dat maakt niks uit. Oké, okay, de volgende criteria is uh, Islam. Dat is duidelijk. De imam moet moslim zijn, want je kan niet achter kafir bidden. Imam moet moslim zijn. Want hij, hij gaat vertegenwoordigen bij Allah. En de, ima, de vertegenwoordiger moet de beste zijn onder de groep. Ja, de beste. En Kevir is de ergste. Daarom is het niet geldig. En in de mezheb, ook al kom je later erachter. Later kom je erachter dat hij bijvoorbeeld al die tijd een kevir was. En dit gebeurde vroeger. En mijn vader vertelde ook dat dat in hun dorp uh, gebeurde. Dat er bijvoorbeeld mensen, ze waren joden, ze waren christenen. En dan deden ze zich al die tijd voor als moslims om zo geen GZS te kunnen betalen. Ja? Uh, vele voordelen hadden ze toen. Maar, uh, crypto-joden. Uh, maar, ze verstopten zich. Ja? En dan achteraf zegt hij: Al die tijd van. Uh, zegt hij van: Ik was een jood. Dan is uh, dat gebed ongeldig die je hebt gebeden. Maar iemand, iemand die. Je hebt achter hem gebeden. En uh, hij wordt moested door bille Door een of andere daad. Ach, uh, en het is iets wat. ...later is gekomen en niet dat hij altijd zo was, dan is wat anders. Maar iemand, bijvoorbeeld net vroeger, al die tijd was hij een niet-moslim, alleen om de voordelen en niet Jizier uh, te, te hoeven betalen en uh, te kunnen trouwen met moslima's uh, en uh, hoge functies te kunnen bereiken in de uh, Islamitische staat. Maar uh, in het geheim waren ze gewoon niet-moslims. ...dan is het gebed gewoon ongeldig... ...die je achter hem hebt gebeden. Oké, okay, de, de vierde criteria is... ...mannelijkheid. Dus, een vrouw kan niet... ...leiden in het gebed. Niet voor mannen... ...niet voor vrouwen. Alleen een man... ...leidt het gebed. Wat is de reden... ...waarom een vrouw niet kan leiden... De reden is, Allah is alwijs. Hij weet, Als hij, we moeten geloven, Allah is alwijs. Wat hij voor ons legaliseert, is alleen bedoeld voor het goede voor ons. Ja? En uh, de, de bewijs hiervoor die imam Malik, uh, de Malik hebben gebruikt is, in de vers van eh. Al-Hujurat Zegt Allah subhanahu wa ta'ala uh, Een volk moet niet spotten met een ander volk Of Hun gebruiken met Dus dit is de ma'na, de betekenis daarvan Een volk moet niet Een ander volk bespotten Of uh, Met bijnamen Noemen Die zij niet leuk vinden, die anderen En een vrouw mag niet uh, spotten over een andere vrouw. Of roddelen over haar. Ja. En, en de hadith van. Dat de, de profeet sallallahu heeft gezegd. Ja, umul qawm. Akara'uhum. Qawm. Betekent volk. Qawm is ook gebruikt in het vers. Die ik net heb geciteerd met de betekenis. Qawm. Volk betekent het. Dus de profeet heeft gezegd de volk zich, Of het volk moet zich Laten leiden Door diegene die het meest geleerd is Onder hun Ja Aqara'uhum Aqara'uhum betekent letterlijk Diegene die het meest Koran kent Maar in die tijd Diegene die het meest Koran kende Was ook het meest geleerd Hieruit hebben de ulama gehaald van uh, Alleen Alleen, en kaum, uh, dit woord wordt gebruikt volk, wordt gebruikt in de norm van de wetgeving, wordt het alleen maar gebruikt voor mannen. Dus de mannen moeten alleen geleid worden door hun meest geleden. Dat betekent dat het hier gaat alleen over mannen, dus dat er geen sprake is van vrouwen. Dus de vrouwen zijn niet inbegrepen in het woord volk. Dus, dat betekent, een vrouw kan niet de mannen leiden en ze kan ook niet de vrouwen leiden. Want uh, degene die leidt moet een man zijn. Dat is de bewijs die de, de, de, de ulama' eruit hebben gehaald. Of het nou Farida gebed is of Navila gebed, maakt niet uit. Oké, okay, stel je voor een vrouw die gaat leiden. Ze leidt uh, mannen of vrouwen? Ja? Ze doet de intentie dat zij hen leidt. Ze doet de intentie dat ze imam is. Is haar gebed ongeldig? Theoretisch gezien. Dus uh, het mag niet. Maar stel je voor een vrouw die doet dat. Die gaat bewust als imam bidden. Is haar gebed geldig? Haar gebed is nog steeds geldig. Maar zij heeft een haram gedaan... ...als zij bijvoorbeeld mannen heeft geleid. Oké, okay, de vijfde criteria is... het boloog, pubertijd. Dus de imam moet, moet puber zijn of de puberteit hebben bereikt. En dit, deze criteria is alleen in fatgebed. Dus de, de imam die het fatgebed gaat leiden, moet een puber zijn of uh, puberteit al voorbij zijn. Maar in nafila is dit geen voorwaarde. Dus in nafila uh, is het geen voorwaarde voor een imam dat hij puber is. Daarom in Tarawih zie je dat de kinderen worden voorgeleid om als imam te bidden. En niet in Fad. Dit is met Meshat. Dat leeft nog een beetje bij de Marokkanen. Alhamdulillah. Dit is een aspect dat je in Ramadan. En buiten Ramadan zie je nooit een, een jongen uh, van 12 uh, 13 leiden. Maar in Taraweeh staat hij ineens op. Dit is de heimer van Medina, dat nog leeft in Marokko. Dus het is geldig als de puber, uh, nee, als de niet-puber leidt in Nefina, in fard Niet. Een vader is niet geldig. Waarom is het niet geldig? Want het gebed is voor de niet-puwe. Voor, de, voor de niet het gebed is als nefila voor hem. Het is niet verplicht op hem. Hij is niet mukallif. En dit is dat de kawai'id, de fundamentele kawai'id van de Sharia. Fundamenteel betekent ze zijn bewezen door kat'i bewijs of heel veel. Uh, ...bewijzen waardoor het heel sterk is geworden. Of dat uh, moet hij hier bijvoorbeeld. Dus als een ahad komt, dan kan die ahad, hadith, kan hem niet aan. Hij kan hem niet aan. Zo was de methodologie van Imam Malik. En dat heeft hij geleerd van de ulama in Medina. Want hij, zei, hij heeft zelf gezegd... Uh, ...de meeste van wat ik zeg, heb ik geleerd. Ik heb niet ergens die het gedaan. Heb ik overgenomen van mijn geleerde. En ik kan niet een Nafila bidden. Achter. Nee. Ik kan niet fat bidden. Door achter iemand die bijvoorbeeld uh, Nafila bidt. Kan niet. Maar ik kan wel Nafila bidden. Achter iemand die fat bidt. Dat kan wel. Bijvoorbeeld, je hebt al bij Jama'at, ah, bij de Doher, en dan ga je naar de moskee, zijn ze bezig. En dan bid je uh, achter, hun, achter de imam met nephila intens. Dat is geldig. Want uh, nephila is, uh, is uh, lichter dan Fard. Daarom kan het erop gebouwd worden, maar Fard kun je niet bouwen op nephila, want nephila is zwakker. Oké, okay, de zesde criteria is uh, Lakel. Lakel betekent verstand Dus iemand die met genoen is Krankzinnig Gewoon Ja, eigen intentie is wat anders, maar dan Kijk, als je als ma'amun als als ma bidt En dat gaan we in de volgende paragraaf behandelen Moet je bidden met intentie dat je geleid wordt Niet het Dus dat jij geleid wordt Dat is uh, noodzakelijk Als je achter imam bidt dat je bidt met intentie, ik volg hem. Ja? Ik neem hem als imam. Als je dat niet hebt. Maar als je met eigen intentie bidt, dat betekent je bidt voor jezelf. En je hebt niet de intentie dat je geleid wordt door die persoon. Alleen je daden komen overeen. Met zijn bewegingen. Dan is je gebed geldig, zoals we in de volgende paragraaf gaan maken. Dus eigen intentie is wat anders, want je hebt helemaal geen intentie om geleid te worden. Maar als jij, uh, je doet de intentie dat jij achter een kind bijvoorbeeld gaat bidden. Dat je iktidaat doet bij hem, dan is je gebed ongeldig. Als het fout uh, is. Oké, okay, medjeroen betekent klankzinnig krankzinnig en... Maar betekent ook iemand die uh, overgenomen wordt door de jin. Als de jin echt bezig is. Dat hij buiten bewustzijn is. Die persoon heeft geen macht meer over zijn lichaam. De jin praat bijvoorbeeld. Uh, dan is het gebed ongeldig. Dus imam. Uh, als de imam ineens gek gaat doen. ja, Dus hij wordt overgenomen door de jin. Dan is zijn imamschap uh, is ongeldig en diegene die acht een bid wordt dan ook ongeldig. Dus verstand is een criteria en dit geldt ook voor de dronkaart. Iemand die dronken is, zegt, zijn, dat hij imam is, is ongeldig. En dit is dronkaart die geen onderscheid maakt tussen hemel en aarde. Ja? Maar iemand, hij heeft alcohol gedronken, ja, hij is dronken, In Nederland zegt aanslag. maar, hoe? Ach, goed ja. <laughs> In ieder geval. Dus hij is niet helemaal dronken. hij uh, is wel beïnvloed. Maar hij is niet helemaal weg met andere woorden, dus hij is nog bij bewustzijn. Hij weet wat hij doet nog. Moemeeërs. Je kan met hem praten, niet iemand die zegt iets tegen hem, hij antwoordt iets heel laat. Dan is zijn gebed, qua verstand is het geldig, maar qua onreinheid is het alsnog ongeldig. Omdat hij bewust onreinheid in zijn lichaam heeft gedaan. Is gebed ongeldig? Is het ongeldig als hij het weg kan halen? Ja, hij zou het kunnen schoonmaken en hij maakt het niet schoon. Oké, okay, de zevende criteria is vrijheid, dus dat je geen slaaf bent. Maar deze criteria is alleen voor Jumwa. Ah. Want, uh, niet omdat hij slaaf is of het is uh, minachtend voor hem, nee. Een slaaf, hij mag niet imam zijn in Jumua ah. waarom? Omdat hij, de Jumwa ah is niet verplicht op hem. Hij hoeft niet te komen, dus hij bidt het eigenlijk als een vorm van nafila. Net als een kind. Hij bidt het ook als Nafila. Als hij geen puber is. Dus dan wordt het weer om hetzelfde fundament. Je bidt valt achter iemand die Nafila bidt. Dan is je gebed ongeldig. Dat is de reden. Niet omdat hij per se slaaf is. Uh, zeg maar, om hem te binnen achter. Nee, want slaaf is niet verplicht om naar Jumu'ah te gaan. Het is verplicht op hem. Om zijn uh, meester te bedienen, ja, en daarvoor krijgt hij die beloning van Allah. En uh, dat is een beproeving van Allah. Zoals anderen wordt beproefd door ziekte, anderen wordt beproefd dat hij geboren is als slaaf, ja, of hij wordt een moslim terwijl hij slaaf was. Dat is allemaal beproeving. Eh. Uh, <coughs> Maar in Ede, in Eid is dat als hij imam, imam is, is het geldig. Je zou denken, uh, hoe kan het nou voorkomen? Er was een, een, een staat vroeger, die, was, die werd geheest door uh, slaven uit uh, Kaukasus, Ja? Mamalik. Ze waren Mamalik en ze heesten. Ze waren leiders van de staat. Daarom, uh, toen was er dat er een uh, ongeval was, tussen geleden en zo'n uh, sultan, emir, van, onder de Mamelik. En er was een, uh, de geleden had hem berist en hij vond het niet leuk. Wat heeft die geleden gedaan? Hij heeft hem gepakt, heeft hij hem naar de markt gebracht, heeft hij hem verkocht. Ja, hij wilde hem laten zien van, je moet niet hoogmoedig zijn. En de, uh. oké, okay, de acht criteria is Vrij zijn van vijf, vijf door daden. Wat betekent uh, door daden? Dus niet vijf van hart. En wat bedoelen ze met vijf van hart? Bedoelen ze geloof, specifiek geloof, want er is een vis van het hart wat gebed ongeldig maakt. En dat is een daad van het hart. Maar geloof, daarmee bedoelen ze: je bent een vis, met andere woorden, je bent een Je hebt bidden, bijvoorbeeld, je gaat bidden achter een mobbedaar. Ja, iemand, hij is mobbedaar. Of hij is een khawarij. Hij is van een van Hij heeft niet de aakide van een sunno en de jamaa. Ja? Uh, hij gaat buiten van, van de aqeeda van de cellen. Bijvoorbeeld. Uh, Mu'tazila. Uh, Jahmiya. Het zijn allemaal groeperingen. Die hebben. Uh, vernieuwingen in de religie gedaan. Wat geen fundament heeft in de, uh, in de religie. Bijvoorbeeld Mordia. Ze dus zeggen. dat is niet Van. Iman ja? Of Iman is alleen maar kennen van Allah Zodra je Allah kent Dan ben je mu'min. ja. Of ze zeggen uh, Iman neem niet toe Neem niet af Dit zijn allemaal bidden. Die geen asle hebben in de islam Zo'n persoon is veilig daardoor Wordt hij geëxcuseerd, wordt hij niet geëxcuseerd voor het Dat is een andere discussie. Maar hier gaat het om: dat, is, dat wordt gekenmerkt als fit. Maar deze vis bedoelen, bedoelen de melikeën niet. De vis die zij bedoelen met daden: bijvoorbeeld drinken, dronken worden, de dranken drinken, drinken. zinnen doen. Uh, Rodele, namim, uh, namimai schilafoot, of het kabira is of niet. K uh, hoe word je flesje? Door een grote uh, zonde te doen, zoals zina, of liegen, of uh, bedwelmende dranken, uh, drinken. Of door kleine zondes achter elkaar vaak te doen, zonder tobe er Je doet iedere keer, die zondes die blijf je herhalen. Dat, dan wordt het een kabira. Hier zegt uh, Imam Shazili: als je een fest gedompt, door dat, dus bijvoorbeeld je drinkt alcohol, of je uh, doet zinnen, je mag niet leiden in het gebed en je gebed, als je leidt, is ongeldig. En daarom zegt al Azharri. Hij, zegt, hij spreekt daar niet verder over. Maar deze mening is niet is ooit zo geweest. Maar het is later... Is het, uh, de, ulema, de latere ulema hebben gezegd... Nee, deze, de mash, dit is niet de mashhoor. Wat is de mashhoor? De mu'tamed is... Het gebed is maar alleen. Het is wel geldig om te bidden achter een fasiq, imam... Maar het is macro. Waarom is het macro? Omdat er de bewijzen zijn. Uh, zijn er zijn sommige bewijzen die zeggen van. Achter een vijf gebeden is ongeldig. En andere duiden erop weer dat het toch geldig is. Bijvoorbeeld sahabes hebben achter een emir gebeden volgens Erfogner Ibn Mas'ud had gededen achter de hajjaj of achter een andere amir. In ieder geval. En diegene die amir was, was Salat Subh, en hij was dronken die amir. En hij heeft vier zakken met hun gebeden. Dat is normaal twee, maar hij was dronken, hij heeft vier van gemaakt. Toen zei hij tegen hen, Moet ik nog meer bidden? Hij was dronken. Moet ik nog meer bidden? Zei ze. Ze hebben zo'n gezegde gezegd: met, met jou bidden we altijd meer. Met andere woorden, je bent zo vaak dronken. Maar ze hebben toch achter hem gebeden, ze hebben niet opnieuw gebeden. Dus om die bewijzen hebben de ulama gezegd: het is makro. En omdat in de latere tijd in de islam Fisk is wijd verspreid geworden, het is heel moeilijk dat je bijvoorbeeld achter een imam gaat bidden die geen. Fazik is. Is moeilijk. Vooral vroeger, Imam was een gesloten gemeenschap. Dorp, staat was toch gesloten. Iedereen kent elkaar. Imam doet soms rare dingen. Bijvoorbeeld, we hebben in mijn dorp vroeger, uh, verbouwde ze graan, tarwe, fruit, mais. En de, er is waks. Waks betekent dat je een stuk grond, die geef je... Je hebt, een stuk, je hebt uh, 100 hectare, geef je 10 hectare waks. Dat neem je niet, dat geef je aan de armen. En dat, dat uh, bepaal je zelf. Het kan tijdelijk zijn, het kan voor altijd. ...en in, in die tijd gaven ze het aan de imam. Want de imam... Uh, ...hij was niet alleen imam, maar hij deed ook uh, bijvoorbeeld de erdaan... Hij, ...hij gaf hun kinderen Koran les... ...Arabies, dus hij, hij deed heel veel dingen en dat gaven ze aan hem als sadaqa. En als hij soms dan langs liep ...bij de... ...als hij ergens was en hij liep langs... ...langs uh, een huis... In, in, in, dat, uh, ...in die dorp. En ze zagen... hem gaven ze bijvoorbeeld een zakje suiker... ...een zak... Uh, ga, uh, ...kilo... ...graan, kilo tarwe... ...kilo mais. Dat was de norm. En daarna... ...in de jaren zeventig en zo... werd uh, marihuana... werd geïntroduceerd... ...in het noorden van Marokko. Dat... ...iedereen... In Kthema, een regio, gingen wit, alleen maar wit verbouwen, daarna. Het meeste was wit omdat ze het meest aan verdiende. En normaal gaven ze hem graan, week. Nu wat gaven ze hem? Kilo hash. Gaan ze hier sadaqa heen nemen. En dan imam, hij pakt die hash. En hij heeft ook, mijn vader vertelt mij, die imam heeft nu ook een stuk grond, waar hij zelf ook hash verbouwt. En dat hij dat dan later uh, verkoopt aan drugsdealers die het naar Europa gaan sturen. Zo'n imam is een fuzik. Hij is een handelaar in drugs. En hij is de enige imam in, de, in het dorp. Het meest erg van hen. Als je zou zeggen, gebed is ongeldig. Dan kunnen ze niet bidden en dan gaan ze niet bidden. Wat en dat is niet de enige reden. Maar... Het heeft wel een vader gehad. Zoals bij getuigenis. Vroeger zeiden ze als iemand. Dus moroa betekent je, je, je gedrag. Je achlaq. Als iemand buiten at. Mocht hij niet meer als getuigen. Want het werd niet gezien als een goede daad. Een zede. Het was geen zede. Dat je buiten at. Niet in een restaurant. Bijvoorbeeld, je koopt eh, uh, broodje, uh, broodje kip of zo. En dan ga je zo op straat lopend eten. Voor iedereen. Dat werd gezien in die tijd en in die maatschappij werd dat gezien als echt een uh, slechte daad. Met, niet slecht dat het haram was of zo, maar je doet het niet. Zoals je niet met een shot uh, op straat gaat lopen. Met naakte borstkast, na, naakte. De knieën en je loopt zo op straat. Dat doe je niet. Dan werd die getuigenis van jou niet geaccepteerd. Om te komen getuigen voor iemand of tegen iemand. Bij de rechter. Maar later, als iedereen zo begint te doen. Iedereen doet het. De meeste mensen doen, doen het. Dan kun je niet meer zeggen van, oké, okay, niemand getuigt meer. Want de meeste mensen zijn niet geldig als getuigen. En dan kan niemand meer zijn rechten halen bij de sharia-rechter. Niemand kan ze rechthalen. Wat hebben ze gedaan van de voorwaarden of de criteria van de getuigen wordt uh, losser ge gemaakt. Waarom? Want dit is de wijsheid van sharia dan. Want anders uh, is, uh, is het gevolg nog erger. Als je zegt, oké, okay, jij rookt, jij mag niet getuigen. Uh, jij eet op straat, jij mag niet getuigen. Ja, jij, jij gaat te vaak naar de hanan, waar gemengd is. Niet gemengd man en vrouw, maar iemand komt daar met shorts. Je ziet ze, ze dijen, bijvoorbeeld dat soort dingen. Hij is niet goed uh, bedekt. Je gaat te vaak naar daar, met gemengd hanan. Dus niet alleen niet man en vrouw, maar gewoon mannen. Maar de meesten zijn niet goed bedekt. Jij mag niet tegen Dat was toen. Maar als fiqh zijt verpreidt, dan kun je moeilijk zeggen van getuigenis van die persoon, die accepteren wij niet, volgens de criteria van de ulema van de derde vierde eeuw. En dat heeft Ibn Arabi al genoemd in zijn, in zijn boeken, en ook al Qaravi, allemaal ulema van Usul fiqh in onze medha. En dat is het ook zelfde met imam. Oké, okay, de volgende criteria is, uh, dat hij alle pilaren moet kunnen verrichten. Niet iemand die het niet kan, bijvoorbeeld iemand kan geen record doen. Iemand kan geen sejoet doen. Iemand kan niet staan in het gebed. Dan mag je niet achter hem bidden, want het gebed is ongeldig. Als jij wel kan staan en hij kan niet staan, dan is jouw gebed ongeldig. Van hem is het geldig. Maar, stel je voor, een persoon, hij kan geen record En mensen die achter hem bidden, kunnen ook geen record Dan is het gebed geldig. Want ze hebben beide hetzelfde niveau. Ze kunnen beide de pilaar van record niet verrichten. Dan, wordt, dan is dat geldig. Maar, jij kan het wel en jij bidt achter hem, dan niet. Dan is jouw gebed ongeldig. Want je moet achter iemand bidden, die compleet, is, compleet het gebed kan verrichten. Op de beste manier. Compleet de vart doet. Compleet de doet. Compleet de. De mustahabed van het gebed. Geen makroog doet. En nog meer. Bijvoorbeeld. Uh, goede eigenschap, Bijvoorbeeld hij is een geleerde. Ja. Hoe beter. Hoe meer je recht hebt op. Imam zegt, behalve in bepaalde zaken, zoals als je gaat bidden bij iemand thuis, dan is het aangeladen dat degene die daar woont, leidt en niet, iemand anders. Ook al is hij geleerd dan hem. Dit zijn de negen criteria die hij, die hij heeft genoemd. En dan zegt hij: er is verschil over diegene die geen onderscheid maakt tussen de letter da en letter wa. Ja, dus iemand die dit, als hij reciteert, hij maakt geen onderscheid tussen da en wa. En tussen sin en sin. En geen onderscheid tussen ein en a. Uh, hij bestaat niet in zijn registratie, alles zegt hij, eh, uh, uh. En dat soort zaken, ja. Is zijn gebed geldig of ongeldig? Uh, nee, mag je achter hem bidden of niet? Is jouw gebed geldig achter hem of niet? En, lachen. Lachen tekent, je leest verkeerd. انعمت زغتها انا نعمتو هي الخفالك ارحيم ديختي الرحيم متها هي الخفالك فوق دعاي نيتا لين هي سبيك ست فركيت هي فدريت هي اله هي ده اللحن يا اللحن زوار اللحن زوار انكوريكت ريتيره ده هو تي of ligt te leggen, bijvoorbeeld met, met, doe je niet lang genoeg. Onze ulemmen hebben geen onderscheid dat is gemaakt. Zodra er sprake is van leggen, is dan jouw gebed, is zijn imam zijn geldig of niet? Met andere woorden, jouw gebed, als jij achter hem bidt, is het geldig of niet? Er zijn twee, maar meningen, ja? Hij zegt in diegene, hij kan het niet leren. Of hij heeft niet genoeg tijd om te leren. Of er is geen leraar die hem het leert om uh, goed te reciteren. En diegene die achter hem bidt, hij kan wel goed reciteren. Is dan het gebed van diegene die van de ma'amum geldig of niet? En is deze fout, dus deze incorrecte recitatie, is dat alleen voor Fatiha... وف فاتحة فاتحه ام بات فاتحه واش امام علي شيراوغ اش زعق ده معتمد ده معتمد اذا تخلدغ ايش ااا Zolang hij het niet bewust doet, ja, bewust gaat hij verkeerd lezen. Dan is zijn bed ongeldig en diegene ach die achter hem bidt, ja, hij gaat bewust gaat hij fout uh, Heel gevaarlijk. Zijn bed is ongeldig en die van de muem die achter hem bidt. Maar hij zegt, diegene, Imam Ali zegt, bidden achter Lachim, dus die, niet, hij kan gewoon niet registreren, niet hij doet het bewust, hij kan het gewoon niet. En of hij nou kan leren of niet, heeft hij de tijd, heeft hij de tijd niet, is er een leraar of niet, doet hij deze fout in Fatiha of niet, is dit een grove fout of een lichte fout, hij zegt, maakt niet uit, de mu'temet is dat het geldig is. Behalve als de imam het bewust doet, dan is het ongeldig. Maar als hij het onbewust doet, hij kan het gewoon niet, dan is het gebed achter hem geldig. Maar er zijn uitzonderingen bijvoorbeeld, niet uitzonderingen, maar details. Uh, van tevoren weten dat de imam bewust incorrect reciteert, ja, is haram om achter hem te bidden, is ongeldig en haram. Zo ook als hij niet bewust incorrect resisteert. Maar er is iemand anders die wel beter resteert. Dan is het ook haram om achter hem te bidden. Ja, er is iemand die ijs haafer, de ijs kare, en ze halen een andere imam. Of ze laten die imam lezen omdat hij zelf de nationaliteit heeft. Of omdat hij oud is, omdat hij langere baard heeft. Of omdat hij er mooier uitziet. Of omdat hij de, de schoonzoon is. En of andere redenen. En hij kan niet lezen, hij maakt geen onderscheid tussen senior en stad. Of hij leest helemaal verkeerd. Ja, hij, hij draait helemaal om. En er is iemand die wel kan registreren, dan is het haram om achter hem te bidden. Anders is het makro. Als er niemand anders is, is het makro. Als er geen andere imam is of iemand die daar goed registreert, dan is het makro. Anders is het haram. En beter ga je gewoon naar de imam. Zolang dat niet te ver voor jou is. Oké, okay, en daarna zegt hij: Wat is salat? Khalf al-Mukhalifi, het Het is geldig om te bidden achter. Een imam die verschilt met de ma'moom in zanni voorroo. Zanni Dus. Vrouw betekent. Uh, Vertaking van het geloof met andere woorden. zaken. Waar geen mutawatir voor is. Geen ijma. Uh, e het is zanni. Zanni betekent ahad. Het is gebaseerd op ahad. Ahadith. Ja. Hadith. Die ahadith. Uh, er zijn twee bijvoorbeeld. Eentje begrijpt het anders. De ander begrijpt het anders het ze verschillen en persoon A volgt het uh, A, En persoon B volgt het B, kan B achteraf uh, bidden, terwijl A gelooft, het uh, kussen van je vrouw verbreekt uh, Wudu, en die andere gelooft, nee het mag, verbreekt niet Wudu. Mag je achter hem bidden of niet? Bijvoorbeeld Hanavi, hij gelooft, je mag je vrouw bidden, er is niks mis mee. Ja? Je mag je vrouw kussen, bedoel ik, moet ik gezien? Je mag je vrouw kussen, maar je woedoef breekt niet. En eh, uh, als je vrouw kust, ja, met uh, op haar lippen zonder afscheid of genade, je voedoel is, uh, is dan ongeldig. En je ziet, ja, deze voorbeeld is een beetje raar. Want het kan niet. Eh, hoe ga je eh, iemand zien? Hij kust zijn vrouw. Bijvoorbeeld. Eh, in ieder geval. Je merkt of je weet deze imam, hij eh, heeft iets gedaan. In zijn mezrab verbreekt niet woordoor. In mijn mezrab wel. Kan ik achter hem bidden? Kan ik achter hem bidden of niet? In onze heb. Inam al-Abi al een beetje vreemd. Hier zegt hij. Uh, hier, hier is hij niet duidelijk. In ieder geval. Maar in zijn uitleg op Khalil. heeft hij gewoon. Uh, volgens mij letterlijk heeft hij zich al geciteerd, en dat is goed. Wat hij uh, wat de bekende wat de is: dat als je achter iemand bidt die een andere mens heeft volgt, dan is je gebed geldig ook al heb je hem dingen zien doen die volgens jou uh, worden verbreken, zoals je ziet. Hij doen, dit is een goed voorbeeld. Hij doet hoedoe, maar hij maakt, uh, hij doet geen delk. Hij bereikt niet. En daarna gaat hij leiden in het gebed. Is geldig, want volgens zijn mezheb, in onze mezheb, uh, als je achter iemand imam bidt die met jou verschilt qua mezheb, dan geldt zijn mezheb voor jou, niet jouw mezheb voor hem. Met andere woorden, wat volgens zijn mezheb geldig is, geldt dan, niet volgens jouw mezheb. Dus als je hem ziet, hij doet geen delk volgens zijn het heb, is dat geen voorwaarde of geen pilaren van doe, dan is zijn gebed geldig en die van jou ook. Ja? Is dat duidelijk? Dat is het, voor de imam zijn. En Er zijn nog meer zaken, maar uh, dat uh, komen later in Rizala, of in Mosid Mou'in, of in uh, Khalid, Als we dat ooit gaan uh, behandelen. Dan, uh, er was nog een punt, die ik was vergeten om te citeren. Dat was uh, bij fiqh. Ja, We hebben gezegd, iemand die 50 is, qua daden, zijn gebed... Zijn imam zijn is geldig. Ja? Maar uh, als hij bid'a heeft, dan is het alsnog geldig, zolang die bid'a niet kofferbid'a is. Dus Waardoor je het kweer op hem moet doen. Uh, imam Shaziri zegt, is niet geldig. Als hij vijf is, is, niet geldig. Maar Imam Ali zegt, de mu'tamed is dat het wel geldig is, zolang die fisk niks te maken heeft met het gebed. Dus, andere woorden, de vis die hij doet, heeft niks te maken met het gebed. Uh, zien en doen heeft niks te maken met het gebed. Ja, bijvoorbeeld. Als het wel met het gebed te maken heeft, dan is het wel ongeldig. Dus, zijn imamschap is wel ongeldig. En als je achter hem bidt, is jouw gebed ongeldig. Zoals iemand die met hoogmoed bidt. Hij is imam, hij is zo hoogmoedig, ik ben imam. Ja, dat is zonde, grote zonde. Kibbel. Kibber is grote zonde. Dan is gebed achter hem ongeldig. Of iemand die bewust een voorwaarde valt, of zonder van het gebed achterwege laat. Zijn gebed, hij is verzicht in zijn gebed. Dus je mag niet achter hem bidden. En je mag niet, je gebed is ongeldig als je achter hem bidt. Dat was de laatste wat ik wil zeggen. Ja, dat vraag ik me ook af. Maar volgens mij moet je dan. Uh, ...oordelen volgens de Caraïn. Bijvoorbeeld iemand die gaat... Uh, ze, ...ze noemen een voorbeeld van... Uh, ...op een hogere plaats... ...bidden... ...heel hoog. Hoger dan een... Uh, ...een lang. Ongeveer een halve meter. Hoe okay, kun je hoog moeten vastleggen? Ja, ik weet het ook niet. Volgens mij moet je dan volgens de Karaïn oordeen Karaïn Karain betekent bijtekenen zijn gedrag hoe hij doet uitspraken die hij maakt dat is echt van die hebben echt dat je doet echt hoogmoedig, arrogant. Waarom is het nog gevaarlijke zaak? Maar jij is dit beter dan hem en je immense is sterker. Misschien doen die persoon, oh nee. Ja, maar dan is er geen imam. Want jij kan geen imam zijn dan. Dan is het alsof er geen andere imam is. Niet alleen gedrag, ook uitspraak. Maar mag je wel achter je man binnen. Ja, tuurlijk mag dat. Ligt eraan wat voor fouten hij maakt. Maar die man moet sowieso op se in de moskee bidden. Behalve als er helemaal geen moskee is in, die, in, in dat gebied. En dan zijn er geen moslims. Ja, ligt er aan. De, bijvoorbeeld Hij gaat bewust zich... Euh, Doe het door verbreken in het gebed, dan is het gebed doorzongeldig en die van jou ook. Dan is het macro. Als jij fouten maakt, lachen, hem is geldig, zolang er geen andere imam is. bewust, als je bewust, als jij kan bewijzen dat hij het bewust doet, is het ander van hem. Maar als jij uh, als jij dat niet hebt, van hij kan het gewoon niet. Hij kan gewoon, dia komt er niet uit, hij mag doen wat je wil, hij mag stok in zijn mond stoppen, dat gaat niet. Ja, dat is hetzelfde. Dat is hetzelfde, dat is een lachen. dat hetzelfde. Hetzelfde. Hetzelfde. je bijvoorbeeld. die zegt, uh, voor de ongelooflijke is het een goede rust bijvoorbeeld. Zoals een keer dat hier is gebeurd. Volgens mij, zien we dat is gelijk ongeldig. En volgens de melikijnen is het omgezet, dan is het beter. Alleen maar كان بيزين زي ما سيخوضت سلام على النبي الحمد لله رب العالمين